Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 5 uur. Dit is Onderduit Nederwit met het NOS Journaal. Het AOW-debat is uitgesteld tot volgende week. Dat is het resultaat van de dreiging met een boycott van het debat van vanavond... door bijna de hele oppositie. Die was woedend omdat premier Balkenende er niet bij zou zijn... Na overleg met Kamervoorzitter Verbetert-Balken en nu toegezegd toch te zullen komen, maar hij kan pas volgende week. Het kabinet zal morgen besluiten tot aanleg van een extra spoorverbinding tussen Amsterdam en Almere. Daar wordt 5 miljard euro voor uitgetrokken, maar dan moet Almere wel binnen twee jaar met een haalbaar plan voor de lijn komen. Almere moet uitgroeien tot de vijfde stad van Nederland. Oud-president Karadzic van de Bosnische Serviërs krijgt een advocaat toegewezen. Dat heeft het Joegoslavië-tribunaal besloten in reactie op de weigering van Karadzic om voor het tribunaal te verschijnen. Karadzic wil zichzelf verdedigen en heeft gevraagd om tien maanden uitstel. Het uitstel wordt nu vijf maanden omdat de toegewezen advocaat zich moet voorbereiden. De Palestijnse president Abbas is niet verkiesbaar bij de verkiezingen die hij in januari wil houden. Volgens medewerkers is hij gefrustreerd doordat het vredesproces met Israël zo moeizaam verloopt. Hamas wil dat er eind januari zowel op de westelijke Jordaan-oever als op de Gazastrook verkiezingen worden gehouden. Maar Hamas, dat de macht heeft op de gazastrook, ziet er niets in. Nieuwe economische cijfers in de VS zijn beter dan verwacht. Het aantal Amerikanen dat voor de eerste keer een werkloosheidsuitkering aanvraagt... heeft het laagste niveau in tien maanden bereikt. Tegelijkertijd kende in het derde kwartaal de arbeidsproductiviteit in de Amerikaanse dienstensector en industrie... de sterkste stijging in zes jaar tijd. Het centrum van Groningen heeft aan het begin van de middag ruim twee uur zonder stroom gezeten. Dat kwam doordat een graafmachine op de grote markt een kabel raakte. In 600 huizen en winkels viel de elektriciteit uit, net als in gebouwen van de Groningse Universiteit en de bibliotheek. Dan wat weer bewolkt en hier en daar buien, vannacht en morgen droog behalve aan de kust. Morgen ook af en toe zon en maximaal rond 10 graden. Dit was het NOS Journal.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 Ook gewoon op zaterdag. In Cirque Zandvoort, ben jij de artiest? Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Family Land. Leef je lekker uit en zie je het zelf! In Cirque Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Cirque Zandvoort, ben jij de artiest? Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels.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 the fucking love. took all the trees and put them in a tree museum, and charged the people a dollar and I have to see them. Na nah nah Don't it always seem to go, that you don't know what you got, till it's gone to be a paradise. Okay. You don't know what you got till it's gone To be in paradise Put up a parking lot and I'm not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 tired of this empty house. I need a drink to get me out. A couple more till I forget your name. I saw a boy that looked like...